Eerst komende jaargangen van het bulletin bij deze. Dag Maarten. Dag Bart. Ik hou vandaag melk. Alder kan de melk. Kan ik het vandaag niet doen? Nee, vandaag doe ik het. <tie> er zijn nu drie nummers verschenen. Het vierde nummer 2, 2 zal artikelen van Wiegel en van mij bevatten. Voor het vijfde 1 hebben Jaring en Mark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 zijn zijn de schip, haar werkzaamheden... daarop kan afstemmen. Met oog daarop stel ik voor... om de verantwoordelijkheid voor de eerstkomende nummers... te verdelen naar als tijd. In concreto betekent dat... dat Bart verantwoordelijk wordt gesteld... voor 3-2, Ad voor 4-1... Frek voor 4-2... Mark voor 5-1... Sien voor 5-2... dan met 6-1 de reeks... opnieuw met mij begint...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 Zou jij daar negen kopieën van willen maken en die willen distribueren? Bart en Ad hebben er al in. Ik ga melk halen. Jullie allebei karnemelk. Goedemorgen. Wat zal het zijn? Ach, karnen en één graag. Hoeveel is dat? 446. Hebt u geen cent? Nee,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 Wat wou u, meneer? Dat weet ik niet, meneer. Maar hij zou nog terugbellen. Vanmiddag ben ik er niet, dan ben ik naar meneer uit. Morgen ben ik er weer. Dank u wel, meneer. Morgen, hebt u een kop koffie voor meneer Goud? Ja. Zo, joes. Ha, hebt u van mij ook een kop koffie, meneer Goud?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 Kleine sportieve man met een tyrono hoedje, jaren veertig, rechte martiale vrouw met een beginnende snor en een witte hoed met een brede rand. <lacht> ze moesten eruit gooien. In de auto! <lacht> ik begin dat uit te leggen in slecht Duits, raakte de wegrijd, herstel dat, verlies me in links en rechts, tweemaal links en nog eens rechts, tot ik er zelf niet meer uit werk kon. Hij dat nog eens, zag dat ze steeds hoger werden, tot de man zich mismoedig afwendde.